Ja, ja, ja, de ja. Brothers Johnson met Stomp. Dat, uh, ja, dat is uh, de opening van deze zondagse Boulevard. Zondag 16 januari wel te verstaan. Uh, we zijn er weer uh, met een uh, nieuwe aflevering van de Boulevard. Welkom. Uh, leuk om met een beetje een solplaatje te beginnen. Het lijkt me altijd wel heel erg uh, fijn om dat uh, te doen. Uh, wat gaan wij doen in dit uh, programma? Natuurlijk heel veel leuke muziek uh, draaien. Dat, uh, dat is het altijd doen gebruikelijk. We hebben om half 1 natuurlijk het weer. En wat is er eigenlijk uh, vandaag uh, de dag uh, op deze 16 januari? Of blijisteld, wat, uh, wat ik ooit uh, deed met. Uh Joyce, die uh, op zaterdag, uh, toen deden we dat op zaterdag, heette het de Babbel Boulevard. Maar ja, er is inmiddels zoveel aangesleuteld en versleuteld aan dit, uh, aan dit programma. Dat het een beetje het, uh, meer een programma is geworden voor singer-songwriters. Dus dat uh, sowieso. Uh, zondag 16 januari, dag 16 in 2011. En uh, dat betekent dat er nog 349 over zijn. Dat is heel erg leuk. We hebben dus nog... nou. Toch wel een jaar voor ons, voor de boeg. Wat uh, kunnen we vertellen over uh, deze 16e januari? Er zijn een aantal jaren Kate Moss, Brits fotomodel, is 37 jaar. Dan hebben we nog een oud tennisser. Die uh, echte gravelbijter was. Met name op het, uh, op het uh, gravel van Roland Garros heeft hij zijn sporen verdiend. Sergi Bruguera is vandaag 40 jaar geworden. Dan een echte Ouderwetse Feyenoord-speler Uri van Gobbel wordt vandaag 40 jaar. Dan is er nog een, een dame uit Nigeria, een zangeres, Sjardé. Uh, die kennen we ook wel, van, uh, van een aantal hits uit de jaren 80. Wordt vandaag 52. Gerard van der Wulp is Nederlands journalist. We kennen hem als nieuwslezer bij het NOS Journaal, die statige meneer. Wordt vandaag 58 jaar. Dan is er nog John Carpenter, Hij is een Amerikaans regisseur. En wordt vandaag 63. En wat ook heel erg leuk is, is een van mijn radiohelden van vroeger. Van de jaren tachtig moet ik er dan bij zeggen. En uh, deed dan de Soul Show. Ferry Maat, Nederlands disc jockey en muzikus, Is vandaag 64 jaar geworden. Dus Ferry Maat zal nog een jaartje moeten doorbeunen. om zijn pensioen te kunnen halen. Dus dat is, uh, zijn uh, de lijst van de jarigen straks. Gaan we natuurlijk ook nog even kijken wat de gebeurtenissen zijn van deze. 16 januari uh, Wat er allemaal in het uh, verleden is uh, gebeurd Maar het is vandaag natuurlijk 2011 Dat weet iedereen Een tijdje terug was ze hier te gast Ik heb het al voor Hadassah Maar ze is tegenwoordig naar, uh, ja, naar Down Under verhuisd Naar Nieuw-Zeeland uh, Om even fijn een uh, huwelijksreisje te doen En daarna gaat ze gewoon in uh, kroegen En clubs spelen in Australië Dit is nog van haar laatste EP Het heet Can We Talk What we have. I won't give up on you. Request that he attempts the road would take another bend, just to leave him wandering on. And he spoke in shame by what he saw. He says, Life tall and rage breaks every law. So, what's left to hold on to? Yeah, and I said, Well,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 Up. yeah, Come on, look at the sunshine, the birds in the sky, skyline, oh, let it fill you up with praise, oh, cause I ain't tripping. and look at the trees grow, I'll reach out your window. There's no need. Per Adrian met The uh, Sunshine was dat. Bracht de tijd op 17 minuten over 12 uh, bij Zivim antwoord in het uh, programma De Muziek Boulevard. Even nog uh, kijken van uh, wat de gebeurtenissen zijn natuurlijk op uh, 16 januari. Daarvoor overigens hoorde je Hadassah met uh, Can We Talk. Eerst even de gebeurtenissen uh, doornemen. Want woensdag 16 januari 1991 begint de Golfoorlog om Irak te verdrijven uit Kuwait. Leuk is dat ik... Deze week ook een nieuwsbericht zag dat de Iraki's toch bezig zijn om de diplomatieke banden weer aan te halen met Kuwait. Heeft alles te maken met de herstelbetalingen die Irak nog moet doen uit die Golfoorlog. Dus actueel is het wel zeker nog. Dan dinsdag 19 januari 1979 verlaat Shah Mohammed Reza Palevi. Gedwongen Persie, het toenmalige Persie en dat heet Iran. En hij moest toen plaatsmaken voor Ayatollah Khomeini. En dat was uh, waar schrik bemind wat uh, daar uh, gevoerd werd uh, op een gegeven moment ook door Ayatollah Khomeini. Het was echt uh, zo'n islamitische raad waarbij alles en nog wat uh, gebeurde in, dat, uh, in die periode. En dan donderdag 16 januari steekt Jan Pallag in 1969 zichzelf in brand in Praag uit protest tegen de Russische overheersing van zijn land in Tsjechoslowakije. En 16 januari 1956 worden in Nederland de muntbiljetten van één gulden uit de relatie genomen. Het was dus te kostbaar om de biljetten te maken om ja, daarvoor plaats te maken voor zeg maar, ja, het muntje, zeg maar. Zo zit het. Uh, vrijdag 16 januari 1914 keert de Russische schrijver Maxim Gorky... ...na een ballingschap van zeven jaar naar zijn vaderland terug. En dan is er ook nog uh, een gebeurtenis in, op 1909. Daar slaagt een Britse Antarctica-expeditie erin... ...de Magnetische Zuidpool te bereiken. En dat gebeurde op 16 januari 1909 dus. Nou, het is uh, alweer aardig uh, op de rit, dacht ik zo te weten. Dan gaan we gewoon verder uh, met uh, wat bekende werken. Uh, lijkt me wel. En ik heb het over Talk Talk en Today. Dat Suus de Groot vandaag hier in de studio zou zijn. Maar dat uh, feest gaat voorlopig even niet door, want uh, Suus warrig als ze kan zijn. Tenminste, ze had het niet allemaal goed uh, ingeschat. Want ze had kaartjes voor Noorderslag. Gisteravond uh, is daar uh, de Nederlandse popprijs uitgereikt aan Caro Emerald. We weten dat ook weer. En uh, dat, uh, ja, daar was ze bij. Dus ze had op een gegeven moment gezegd, sorry, maar uh, ik heb nog kaartjes. Dus dat gaat niet lukken. Nou, dan stellen we dat dan gewoon een week uit. Ik bedoel, zo problematisch doen we dat. Daar doen we niet over. En bovendien uh, gaan we dan uh, gewoon eens even leuk uh, kijken wat ze zij allemaal brengt. Suus de Groot is namelijk de voormalige liedzangeres van een winnaar van de Rob Agda Award. Editie 2008-2009. Uh, met John Doe's Revenge. Daar uh, had ze deel uit uh, van gemaakt. En tegenwoordig uh, heeft ze Sue the Night. Uh, ik heb helemaal, helemaal geen materiaal. Dus ik kan het ook dus helemaal niet laten horen. Maar uh, we zullen proberen dat, als, dat volgende week, als ze hier volgende week zit. Dat ze dan uh, gewoon zegt van, ja, ik wil graag een EP'tje van je hebben, want dan kunnen we het in ieder geval uh, draaien ook uh, bij ZFM Zandvoort. Ik weet dat het in Amuiden al uh, gemeengoed is, maar uh, hier in Zandvoort, dan moeten we nog eventjes uh, het nodige uh, aan doen om daar achteraan te, te gaan. Maar goed, komt allemaal wel in orde. Uh, daarnet hoorde je trouwens Aisha Traida, zoals ze voluit heet. Uh, ze is uh, van half Algerijnse afkomst. En uh, ja, bedoel, ze heeft uh, een vorige maand meegedaan aan de grote prijs van Nederland. Tenminste, in de finale heeft ze daar gestaan. Goede indruk achtergelaten met uh, haar uh, vaste muzikant Geronimo, die gewoon daar ook de muzikantenprijs kreeg. Is toch leuk als je duizend euro in je zak mee mag nemen naar huis terug. En dat overkwam deze Geronimo. Ik had hem trouwens al eerder uh, gezien samen met Ayesha. Eigenlijk gaat het natuurlijk wat meer om Ayesha. Maar goed, het is een twee-eenheid. En toen had ik ze al gezien bij uh, de, uh, een mooi plekje in Amsterdam. Pakkenhuis Willemina. Leuke tent is dat eerlijk gezegd. Er staat zo'n schemelampje. Twee uh, van die uh, drie zitsbanken. Uh, haak ze op elkaar. Dan staat dat schemelampje ertussen. En dan kan je zo naar het podium kijken. Ik vond het wel een heel aparte ervaring. En dan nog eens twee avonden achter elkaar. Dat was wel helemaal bijzonder. Want de, de avond daarvoor mocht ik uh, iemand beoordelen op zijn eindexamen. Maar goed. Uh, we hebben natuurlijk, uh, als we het over grote prijzen van Nederland hebben, dan hebben we het ook over voorrondes. Dus dit kwam ik uh, toen tegen in uh, Rotterdam. En ze hebben ook een EP uitgebracht. Ik heb het over Scarlett May.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 Watch you had to leave It's all so lonesome now beneath needin' my sheets and don't you want somebody to keep you warm Dat waren ze. Scarlett May bracht de tijd op twee minuten over half één. Inmiddels bij Zierfum Zandvoort. En dat betekent dat het hoog tijd is voor... GFM Zandvoort. Weer ja, want uh, hoewel Alex van der Hoorn uh, op een, uh, ja, een beetje een, een winterslaapje aan het houden is, gaat het uh, weer gewoon verder. Hij uh, doet het een beetje low profile. Allemaal na te lezen op www.meteopagina.nl, dus daar uh, kun je het zien. En bovendien is het ook op onze eigen uh, tekst-tv te zien bij Zivem Zandvoort. Vraag me niet even het kabelnummer, maar het zit er gewoon ergens op. Dus uh, ga uh, gewoon kijken. Het staat, staat ook echt een pagina van, uh, van onze Lex. staat daar uh, op vermeld. Nou, uh, vandaag uh, is het een beetje, lijkt het wel een beetje voorjaar, uh, zowat. Uh, als je niet beter zou weten, denk je van het, het is echt zo. Maar, uh, maar toch uh, schijnbedriegt, uh, vrienden. Het uh, wordt vandaag 9 graden. Af en toe kan er een wolkje voorkomen. Uh, de wind waait uit het zuiden, is windkracht 4 en dan gaan we even kijken naar morgen, want vannacht gaat het afkoelen naar zo'n graad of 6. De wind draait naar het westen, wordt windkracht 3. Kan een spatje regen vallen, het zal niet echt gek veel wezen. De middagtemperatuur loopt op naar zo'n graad of 7. Dan dinsdag, dan maandag op dinsdag gaat het dus naar 2 graden. Het wordt dan een stukje frisser. Het heeft ook allemaal te maken dat er wat drogere lucht schijnbaar aankomt. Want dinsdag is het weer droog. Nagenoeg droog. Wind waait uit het westen, is windkracht 2 en de middagtemperaturen lopen op naar zo'n 6 graden. Dus dan weet je ook uh, hoe het uh, daarvoor uh, staat. Allemaal na te lezen op www.mediopagina.nl. Daar uh, weet je dan uh, hoe het uh, een en ander zit. Gaan we weer terug uh, naar de muziek uh, bij ZFM Zandvoort? Eh. Uh, ze mogen zich nu Serious Talented noemen. En daar mogen ze dan ook van profiteren bij de vrienden van Radio 3. Want de landelijke zender heeft ze al opgepikt. Maar in 2009 zaten ze hier in een studio dampig ramenbesloeg, noem maar op. En het waren vijf heren met toch een beetje een attitude. Hoewel, dat hoort wel een beetje bij zo, eerlijk gezegd. Met name ook Joshua Nollet is daar een uitgesproken exponent van... En hij uh, was uh, zeg maar uh, de grote blikvanger van deze band. Ik heb het over uh, Chef Special. En ze zijn inmiddels al een beetje opgepikt. Ja, het kan alleen maar heel erg uh, goed gaan. Uh, een van de, uh, de vooruitgeschoven dingen die ze hebben gemaakt. En ze komen 18 maart naar het patronaat om een CD uh, te gaan presenteren. Ik heb het over Airplaying. Playing. radio. yo.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 Started on them DJs, these days. Walking on the club with a briefcase full of cheap tapes. Thinking 80s shit, give me a break. Full of teen ages.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 the radio, play me the same old shit. On the radio, I'm seeing flashes. Van de Amsterdam Popprijs van 2010 Jori heet ze eh, volledige naam Jorie Zwart En eh, Secretly Sleeping Ik voorspel je dat dit eh, toch een hoge notering gaat krijgen Nou nou hoog. In ieder geval ze zal eh, heel gaan, ver gaan komen in, in het land Als ik het eh, materiaal zou beluisteren Dan kan het alleen maar eh, ja, eh, zo ver gaan komen Dat straks Nederland van deze Jory Zwart helemaal wat eh, gaat horen of dat ook geldt voor de heren die nu gaan spelen. Tenminste het werk wat ze hebben nagelaten op, het, op de USB-stick. Dat moet ik nog maar even afwachten. In elk geval ook zij hebben iets met IJmuiden. Ik geloof dat de leadzanger Patrick de Noord daar vandaan komt. En ze hebben het over het antwoord. Het is, ik laat je in de vaan. Je komt er wel achter als je naast me komt staan. Verantwoord en de vraag die je zocht: het raar aan jou is dat je stelt en je. Leuk dat je het uh, zegt, uh, koper uh, die Patrick de Noord, maar uh, hoe heet die bandnaam dan? Nou, vlucht 13, dat, uh, zo heet die band. En het is Nederlandstalige rock met een grauw randje, zoals ze dat zelf omschrijven. En dit nummer antwoord vind ik een van de leukste nummers die ze gemaakt hebben. Ze zijn, geloof ik, ook bezig met echt albummateriaal. Uh, hoe dat verder in zijn, uh, in zijn werk gaat, ja, daar zullen we je natuurlijk van op de hoogte houden sowieso hier, want het is uh, a, ah, natuurlijk muziek uit de buurt want uh, IJmuiden en uh, Hanem, dat uh, ligt hier gewoon naast, uh, naast de deur dat is een van de redenen waarom we dit soort uh, werk draaien, en natuurlijk uh, ja, als we een beetje groter denken, kom je altijd uit in Amsterdam, en uh, dit is uh, een dame die nu live in your living room speelt, tenminste niet helemaal waar, want het is een uh, ja, maar wel huiskamerconcert, dat doet ze in de buurt van Groningen, heeft alles te maken met Eurosonic Noordenslag Noorderslag, en ze komt uit uh, Zwolle, maar woont tegenwoordig in Amsterdam No way back van Ghana. Ik hoor je denken. Ik hoor je denken, dat is toch? Dat is inderdaad. Wat uh, is, schets mijn verbazing? Uh, eerst uh, zal ik even het plaatje afkondigen wat we ervoor hebben gedraaid. Want dat was natuurlijk wel echter. Ganna Van der Driet uh, is hier ooit uh, geweest, heeft uh, hier ook uh, haar uh, muzikale voorkeur uh, laten horen. Zoals Steve. Savage, waar ze nog wel eens mee schijnt te spelen als Steve Savage in het land is. En uh, Ghana uh, heeft een aantal huiskamerconcertjes uh, gegeven in Groningen. En dat heeft alles te maken natuurlijk met Eurosonic Noorderslag. Straks in het volgende uur nog meer, want uh, er zijn nog uh, knapen uit de buurt die, uh, die dat ook gedaan hebben. En die komen 27 januari hier naar de CFM toe om uh, te vertellen over die ervaring en over hun eigen muziek. Plus de muziek die ze zelf leuk vinden, dat heeft Ghana inmiddels al gedaan. Uh, no Way Back heet dat, dat uh, nummer en dat EP'tje is ook No Way Back. Ik vind het wel jammer dat er nog niet uh, meer is. Maar goed, daarna kwam er iets van, dan uh, zit je thuis, thuis te luisteren en dan denk je van, dit, dit klinkt me zo bekend in de oren. Ja, dat klopt. Want wat was namelijk het geval? 17 juni van het afgelopen jaar zal ik niet meer gauw vergeten. Toen zat ik in Bitterzoet. Uh, te kijken naar de voorronde van de grote prijs van Nederland. Met onder andere Piet. Uh, met uh, Ming uh, British Heroes. Maar ook uh, bijvoorbeeld met Leonie Meijer. Inderdaad. Zij doet toch The Voice of Holland? Ja, klopt. En uh, ze had uh, dus toch ook uh, eigen gemaakte nummer? Ja, dat was dit nummer. Dreamy, dat had ze zelf uh, geschreven, maar tegenwoordig uh, zit ze dus in het team van Jeroen van de Boom... en is ze dus bezig om op een andere manier uh, naamsbekendheid op te bouwen. Ik lees hier ook uh, op de website van The Voice of Holland, wat weer uh, een beetje gepowered wordt door RTL... Kan ook raars niet anders. Uh, ze leerde al op jonge leeftijd uh, gitaar spelen. Ze heeft een tijdje aan het conservatorium van Amsterdam gestudeerd. Maar maakte deze opleiding niet af. Misschien is de Voice of Holland wel de juiste leerschool voor Leonie. Ik vind het jammer, eerlijk gezegd, als je dus uh, nu toch weer iets uh, gaat doen wat alleen maar nazingen is en uh, dat, dat soort dingen. Ik heb het wel eens uh, ik heb het aan haar gevraagd: van, uh, van hoe zit dat nou? Maar ja. Uh, kennelijk is het coveren van, van nummers dan toch veel leuker... dan het maken van eigen nummers. Hoewel ik deze, gewoon die, die we net hebben gedraaid... gewoon veel prettiger in het gehoor klinkt. Dus Leonie, ga nou alsjeblieft toch terug naar het, het oude werk. Het oude handwerk. Lekker songs schrijven en gewoon zelf eraan schaven. In plaats van nummers naspelen. Dat vind ik echt jammer eerlijk gezegd. Maar goed, ik kan wel hier luid en duidelijk gaan lopen praten en noemen. Maar goed... Orchestra manoeuvres in the dark heeft er ooit nog eens een keer een, een nummer over gemaakt. Talking loud and clear. Ik heb iets klaarstaan voor het komende uur. Nou, dat, dat is toch wel leuk hoor. Ook een beginnende band trouwens. Uit Velzenbroek, Ook uit de buurt. Dus wat dat er gaat, kom je aan muziek uit de buurt. Helemaal niks tekort. Wat dat er gaat. Het gaat ook, wat dat er, gewoon helemaal goed komen. Dit was trouwens Orkestral Maneuvers in the Dark. Talking Loud en Clear, die jongens. Zijn weer eens onlangs bij elkaar geweest. Heeft ook nog wel wat voet in de gehad. Want Andy McCluskey en die andere... Snuiter Paul, Paul, Paul Humphries heet die geloof ik. Ja, ja, inderdaad. Die, die hadden nogal uh, toch wel een beetje een soort van uh, ruzie. Maar dat hebben ze dus uh, bijgelegd, uh, moet ik je erbij zeggen. Tot aan het nieuws van 1 uur. Sling Cairo. the Watching the ceiling for an hour now.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 Dat is wel minder dan vorig weekend. Volgens waterschap Peel in Maasvallei zakt het waterpeil alweer. Volgens de gemeente en Rijkswaterstaat veroorzaakt het hoge water bij Venlo vooralsnog weinig problemen. In Frankrijk is Marine Le Pen gekozen tot de nieuwe leider van het Front National. Ze treedt in de voetsporen van haar vader, Jean-Marie. Hij richtte het extreemrechtse Front National op in 1972 en was sindsdien de onbetwiste leider. De beweging heeft zich altijd sterk verzet tegen de immigranten in de Franse samenleving... De computerworm die eind vorig jaar Iraanse computerslam legt... is volgens de New York Times ontwikkeld door de Verenigde Staten en Israël. Beide landen zouden de worm hebben getest in de Negev-woestijn. Daar staat de enige Israëlische kernreactor. Vorig jaar viel een vijfde van de computers in de Iraanse kerninstallaties uit. Iran zou bezig zijn met de productie van kernwapens. Tijdens de overstromingen in de Australische staat Queensland... zijn veel kangeroes en koala's verdronken... Door de hoge waterstand spoelden koala's in het rampgebied uit de bomen. Veel kangeroes werden door het water ingesloten... waardoor ze geen voedsel meer konden vinden, zeggen Australische natuurbeschermers.